Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Ruim een kwart miljoen Nederlanders tussen de 15 en 65 gebruikt het afgelopen jaar Ecstasy. Zo'n 80.000 mensen deden dat afgelopen maand, zeggen het CBS en het Trimbos Instituut op basis van onderzoek. Vergeleken met andere landen in Europa hebben veel Nederlanders ervaring met Ecstasy. De meeste mensen die wel eens drugs nemen wonen in de stad en het zijn vooral hoger opgeleide mannen. Mensen die dagelijks gebruiken zijn vaker lager opgeleid. Het aantal mensen dat langer dan een jaar zonder werk zit, groeit, meldt het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er 289.000 tegen 233.000 het jaar daarvoor. In de Europese Unie is gemiddeld ruim 5% van de beroepsbevolking langdurig werkloos. In Nederland is het 3%. In Griekenland is het het ergst. Daar zit ongeveer 20% van de beroepsbevolking langer dan een jaar zonder werk. In Grabovo, in het oosten van Oekraïne, is de herdenking van de slachtoffers van vlucht MH17 aan de gang. Na een kerkdienst was er een processie naar het monument in het dorp. In Grabovo en omgeving kwamen een jaar geleden veel brokstukken van het vliegtuig en menselijke resten neer. Ook op andere plaatsen wordt de ramp herdacht. In Nieuwegein is vanmiddag een besloten bijeenkomst voor nabestaanden. Japan gaat de plannen voor het nieuwe Olympische stadion in Tokio aanpassen... Aanleiding is de ophef over de gigantische kosten van bijna 2 miljard euro. De architect wil met dat geld een reusachtig futuristisch stadion maken voor de Spelen van 2020. Veel Japanners zijn boos over die hoge kosten. Ook omdat het kabinet onpopulaire bezuinigingen doorvoert. Het Japanse kabinet zegt nu dat de plannen voor het Olympische stadion opnieuw worden bekeken. Dan nog het weer. Veel zon en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden aan het strand tot 30 graden in het oosten. In het weekend zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Sport, het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort, met vandaag. En natuurlijk weer Klaas Koper, de 85-jarige fiets, uh, zeg maar, uh, fietsman, vier keer de wereld rond gefietst in, uh, in zijn leven, vier keer 40.000 kilometer, ja dat is nogal wat. En die heeft een paar prachtige dingen meegebracht, daar gaan we over praten, onder andere een kassei uit de hel van het noorden, schitterend uh, Klaas. Rob, we gaan over jouw muziek draaien. Je hebt een uh, bijzondere keuze aan ja. muziek. We beginnen met uh, Quincy Jones. Waarom? Quincy Jones gemaakt? Althans, het... nee. Nee. Oh, nee. Nee, nee, nee, daar heeft Ruud het weer Kijk, de, de technicus van vandaag. Ruud, hoe zit dat nou? Wat gaan we draaien voor hem? Marisa. Prachtig. Tjuba. que há na vida não deixam saudar só as lembranças que doem ou fazem sorrir a van de gast van vandaag op schuiten, de zoon van. hoor je daar niet een beetje moe van? Nee. Van de zoon van? Nee, eigenlijk niet. Want zo vaak word ik er niet met geassocieerd hoor. Nee, nee. En waarom regen uit Portugal? Nou, ik moet zeggen, ik vind dit het mooiste nummer van Marisa, persoonlijk. En ja, het, ik, ik heb een brede keuze daarin en ik vond dit een van de mooiste van haar. Dit is heel mooi. Ja. ja. Laten we eens beginnen bij je grootvader. Leen we gaan we praten over wielrennen vandaag. Dan kunnen we niet om Leen Jansen heen. Zeker niet. Uh, mijn opa was een, een soigneur. En die was in 1958 al zat hij in de Tour. Maar ik moet eerlijk zeggen. Hij vond er niks aan. Hij is er twee keer geweest. En hij, hij ging liever naar de klassiekers of naar de Vuelta. Want de Tour was gewoon te commercieel. Te hectisch. Te druk. En hij vond er niks aan. Klaas Koper is ook weer te gast vandaag. Klaas, je had een heel bijzondere opmerking over zijn grootvader. Ja, die heb ik helemaal meegemaakt, joh, die gozer. meestelijke, hè. Ras echt Amsterdammers. Amsterdammers kan niet als, dat je, als je als alleen had. Ja. En uh, zo misschien ging hij altijd naar, uh, naar Spanje toe. Want Zwinter zat hij heel veel uh, in de Het was, Nou, Hij was wereldkampioen, Spanjeur, durf ik gerust te zeggen. En uh, die gozer die had middeltjes. Ik had, uh, ik had Parijs, Brest, Parijs gereden. En die Fransen, toer toeristisch dan, hè. En die Fransen die fietsen met 20 kilometer per uur. En ik had een zeer kont, jongen. Helemaal rauw. Echt helemaal rauw. <laughs> en later moest ik dus naar Barcelona fietsen. 1600 kilometer. En ik kon niet meer op mijn staart zitten. Dus dan ga je naar Lee toe, hè? Lene, trek uit die broek, zegt Lene. God, dat ziet er toch niet uit. <laughs> nou, jij naar ladder, ga maar eens even in het kastje erboven. En haal er maar eens wat dozen uit. Nou, de eerste doos moest hij niet hebben, de, tweede, de derde doos, ja hoor. Daar zat het te in. Smit dat met op je kont, zegt Leen, en dan kan jij, jij fietsen. Nou, echt waar, wonderlijk. Echt wonderlijk. Binnen vier dagen was het genezen. En uh, dus, uh, ik kon weer gaan. En vissen deed hij ook. Als die zomers naar Spanje ging, ging die vissen. En dan, uh, dan kreeg ik altijd een uh, grote paling van hem. En die had hij dan keurig opgerold en diep gevroren. Ja. Nam hij de koffer mijn huis toe. <laughs> nee, een verschrikkelijke fijne kerel is dat geweest. Ja. Leuk. Heel leuke herinneringen dan. Rob, ja. in 2006 overleed je pa. Ja. Twee keer wereldkampioen in 1974 en 1975. Wat weet je er nog van? Ik, ja, ik was zelf nog niet geboren, nee, dus ik weet er vrij weinig van. Maar het is je wel verteld, natuurlijk. Ja, uiteraard. En uh, ja, wat weet je ervan? Het, is, het, is, het zijn de verhalen die je hoort. En het is echt, ja, toen de tijd was het de beste tijdrijder in zijn tijd. En ja. Je hoort de verhalen nog steeds vandaag de dag. Toevallig is er een boek uitgekomen uh, afgelopen december. Autobiografie. En uh, ja, dan word je nog eens een keer met, de feit, uh, met je neus op de feiten gedrukt. Het maakt je trots nog steeds. Ja, ik ben er heel trots op. Maar het is jammer uh, hoe die aan zijn einde is gekomen. Ja, maagbloeding hè, in Portugal. Ja. Ja. Ja. Hoe is het met jezelf, fietsen? Ja, goed, goed. Ja, gisteren nog, 70 kilometer. Even net lekker zoals plaats trouwens. Ja. Die deed er ook 70. Ja, ik kom hem af en toe eens tegen, maar dan ziet hij me niet. <lacht> of dan doet hij net dat hij me niet ziet. <lacht> ja, dan zit ik een beetje duf, denk ik. <lacht> dan zit hij er <lacht> doorheen, waarschijnlijk. <lacht> heb, heb jij net zo'n fenomenale zit als je pa? Ze zeggen het wel, maar ja, ik zie dit niet voor mezelf. En dat was mooi, jongen, om naar te kijken. Ja, echt. dat, dat, dat is wat je dus hoort. Ja. Dus zit. Mag ik heel even een dingetje uit het Algemeen Dagblad van vanmorgen voorlezen. Daar wil ik graag jullie commentaar op. Hoewel die reeds thuis is in Vlijmen... voert Lars Boom nog steeds een klassementen aan in de Tour. Dat van het snelheidsrecord. Hij reed in de derde etappe maar liefst 109,08 km per uur. Dat gebeurde in de afdaling van de Côte d'Airef... in de volle finale van de rit naar de Muur van Hoei... Alessandro Valverde is tweede. In de afdaling van de Tourmalet werd hij geflitst... met een snelheid van 93,38 km per uur. 109 kilometer, 800. Zo hard, jongen. Het is zo hard. Kun je je niet voorstellen? Hoor. Dit is toch niet normaal. Mijn, uh, mijn hoogste snelheid is 83 km geweest in de afdaling. Nou, dat is ook heel hard. Dat is verschrikkelijk hard. En je moet je ook niet aan denken wat er kan gebeuren natuurlijk. Hè? Want anders kun je beter afstappen. Ik reed vanmorgen met Ruud, onze technicus. Ruud Jansen uh, van het station in Heemstede hier naartoe. En ik reed 70. Ik zeg tegen Ruud, moet je nou eens voorstellen dat er nu iets gebeurt. Ja. In een auto ja. met 70. Ja. Maar 109 kilometer. Dat is keihard, jongen. Zou die een bekeuring krijgen? <laughs> Ze kunnen het nog ineens pakken. <laughs> nee. maar, het is echt maar die tubes die zijn zo klein. Ja. Je moet er niet aan denken. He. Nee, je, je moet er echt kan... niet, je moet er niet bij stilstaan. Nee. En remmen kun je ook niet. Nee. Wat, wat nou ja, je kan bijremmen, maar... Uh... Ja, precies. Je gaat over de kop toch? Ja, nee, zo'n uh, ja, ja. je hem vol inknijpt wel. Ja. Dus we remmen met beleid. Ik vind het ongelooflijk dat er... Als je erover gisteren was, Cassatelli's herinneringsdag, he, Het is ongelooflijk dat er zo weinig dodelijke ongevallen ja. gebeuren. Gelukkig, hè. Ja. Toch? Maar ja, je moet er ook niet aan denken dat je met zo'n snelheid nadenkt... want dan ga je ook mis. Je, je moet je er ook, moet ook niet aan, aan Verstand denken. stand op nul. Ja, precies. Ongelooflijk. Ja. We gaan naar een uh, tweede plaat van jou. En er staan er nog een uh, aantal op van die Frank Sinatra. <laughs> waarom is dat? Ja, ik weet het niet. Het is, het is ja, ik denk één van mijn favoriete zangers gewoon. Ja. Samen met Elvis Presley. Ja. Maar het is, ik heb gewoon mijn momenten. De ene keer is het Elvis en de andere <laughs> keer is het Franks Sinatra. Cycles, daar komt ie. so are many others So I feel like trying to hide draaiden, hebben wij niet geluisterd naar de muziek... maar dan hadden wij het natuurlijk weer over fietsen... en over de mannen die in de top van het klassement staan. Rob, je hebt een uitgesproken mening... over de Nederlandse rijders. Ja, ik, vind het, ja, ik, ik kan niet zeggen drie keer niks... maar ik zou liever een etappe winnen... als dat ik een klassement draai met een vaste plaats of iets. Ja, ik vind het persoonlijk mooier. Het is, je bedoelt, het is, doe ik Wat kan jou dat klassement van acht of negen schelen? Zorg dat je daar op de US wint. En je bijvoorbeeld, bent de man. ja. Ja, vind ik wel. Want je zal toch geen eerste plaats uh, bemachtigen of winnen. Dus ja, dan maar een mooie etappe. Klinkt een beetje pedant, maar vanaf het begin heb ik geroepen dat Froem zou winnen. Want ik heb hem in de Dauphiné gezien. Dat is echt onvoorstelbaar wat hij daar deed. Dat doet hij nu weer. Ja. Maar jullie hadden andere favorieten. Ja, ja mijn, mijn topfavoriet is nog steeds Contador. Maar ja, die heeft de giro roll in zijn benen. Dus... Toch dat veel wordt... hè, twee? Ja, dat, dat, dat is te gek. Dat, dat kan niet meer. En jij, Klaus? Ja, je weet het, hè. ik sluit het helemaal bij aan. Ondanks dat hij op het ogenblik uh, op achterstand staat. Ja. En niet doet wat hij anders kon, maar dat is inderdaad zo met een, uh, een etappekoers al achter de rug. Maar ja, we gaan de Alpen nog in. Maar en jullie hebben het ook. Ik heb nog steeds vertrouwen in hem. Ja, ja. Maar jullie hebben het ook omdat het zo'n verdomd eindige gezellig is. Ja. ja. En jij weet waar hij vandaan komt, erop. Ja, die man heeft heel veel meegemaakt, vroeger. En dat stuurt dat, hem. Dat, dat ja, tenminste, dat, door wat hij heeft meegemaakt, heeft, heeft hij zo'n persoonlijkheid. Ja. dat vind ik zo knap aan zo'n renner. Ja. De, Engel, de Engelsen moet je het niet zo van hebben. Hè? Nee, die, uh, die zijn wat arroganter. Wat <laughs> vertelde jij nou? Moet, moet Wiggins Sir genoemd worden? Ja, ja maar ja, goed, die titel heeft hij gekregen. Ja. Dus ja, daar wil hij er ook op aangesproken worden. Het is natuurlijk wel een eer, maar ja, je kan het natuurlijk wel van twee kanten zien. Nou, dat, ja, dat kan ik me niet voorstellen. Laten we het nog even over je vader hebben. Ja. De renner met de look van een filmster. Oh, wat die man mooi op je fiets. Ja. Maar wat was er in jaloezie, jegens jouw vader? Ja, maar ja, dat, dat krijg je. Dat, uh, tenminste, dat heb ik ook gehoord. Kijk, als jij uh, zo mooi kan fietsen, er zat ook meer in, is wat ze zeggen. Maar ja, er wordt naar je gekeken. En als je naar je gekeken wordt, ja, dan er wordt er ook over je gesproken uiteraard. Ja. Ja, moet je ervan zeggen. In die biografie die is uitgekomen, staat daar ook het verhaal met Kees Ball in? Kees Ball? Kees Ball was de grootste vijand van je pa. Oh nee, er staat niks uh, nee. over Kees in. Nee. Ja, dat is echt ongelooflijk. Zo lelijk als mensen erover konden praten. Niet normaal. Hoor. Nou, ik moet zeggen, het boek is vrij negatief naar mijn mening. Maar ja, hij, het is zijn leven, hij heeft het meegemaakt. Dus ja, ik ben er niet bij geweest. Dus... Maar negatief omdat hij drie keer die werelduurrecord uh, heeft geprobeerd te pakken? Onder andere en gewoon zijn. zijn ja, zijn karakter, zeg maar, tegenover de rest. Ja, dat natuurlijk. Een man, het, het, uh, die wist wat hij wilde. Dat is het. Kijk, uh, hij was een, een solist, een individueel. Uh, hij, hij kon zeg maar, zich uit als hij alleen was. Dus dat, dat is ook ja. zeg maar, te zien in zijn klassementen en in zijn, zijn titels, zijn wat hij heeft bereikt in zijn leven, ja. als renner zijnde. Ja, alleen. Hij heeft twee jaar bij TI Rally gereden. Ja. En toen begon het eigenlijk al de jaloezie hè? in die ploeg al. Ja, binnen die ploeg al, er kwamen andere renners en uh, Peter Pos was zo, ja, uh, fiets die vandaag goed en dan ben ik voor hem en is het is zijn, zijn lievelingetje. En ja, zo, zo, zo was Roy zeg maar zijn eerste man en daarna werd het Diditura en toen kwamen de anderen met Henny Kuiper en uh, Gerry Kneedman, Jan Raas. Ja, en toen is hij weggegaan. Nou, ja. naar de jeunen. Ja, ja okay. dankzij Jan Janssen. Toch weer dankzij Jan Jans. Ja, ja. Leuk is dat, hè? Ja, het is een heel klein wereldje vandaag ja. de dag nog steeds. Het is allemaal uh, ons kent ons. En uh, je moet de connecties hebben. Ja. Over uh, aardige, opvallende, goede mensen gesproken. Je hebt net zijn naam genoemd. Ik vond Peter Post echt. Als je nou een zeur zou moeten hebben in Nederland, was dat er een. Ja, ik moet zeggen, Peter Post, als, als ploegleider was het de beste ter wereld. Ja. Maar als mens... Uh, Verschillen daar de meningen nog wel eens over. Ja, je wilde winnen. Ja, hij is er de ruist. Ja. Hij heeft ook nog twee jaar, jouw vader dan, bij SCIC gereden in Italië. Schik. Ja. Dat waren persoonlijk wat hij mij vertelt zijn mooiste jaren. Ja, dat, heeft, dat heb ik ook begrepen. Ja. Het is ja. natuurlijk heerlijk, daar fietsen. Mooi. Ja, het is, ze hebben het bijna uitgevonden, het fietsen in Italië. Hij heeft in ieder geval wel Sarroni, jouw pa, heeft SaRonni naar de winst gereden. Ja, ja naar de Giro. Wat weet je daarvan? Ja, wat weet ik daarvan? Ik heb toevallig uh, van Peter Ouwekerk een interview gekregen van Saroni. En uh, oh. ja, daarin stond wel echt beschreven dat, dat hij hem gewoon in een zetel naar de berg bracht. Ja. En zodra de, berg, of de heuvels kwamen, mocht hij het zelf doen. Dus hij hield hem gewoon de hele dag uh, uit de wind. En, en ja, als, ze noemen dat in het als op een zetel zeg maar, naar de berg toe. Dus uh, werd hij afgezet. Klaas, weet jij dat nog? De Ronnie won? Jawel, jawel. Ik weet ook nog wel dat we Roy hier gehuldigd hebben. Want toen heeft hij het ereltu gereden. En uh, toen hebben we een hele grote huldiging gehad. S'avonds met muziekkorpsen en alles. En huldiging op het bordes van het raadhuis. Weet je dat? Was dat niet met de wereldtitel? Dat was met de wereldtitel. Jij hebt gelijk, ja. De eerste of de tweede? Nou, er staat erin. Het staat, er in, staat er, uh, heeft het weer? In, in 75, volgens mij. <laughs> 75. 74. 74. 74. Wereldkampioen achtervolging. Dat Aha. was de eerste keer? Ja. Ja, daar heeft hij het ook wel eens over hoor. <laughs> heb je daar een MBA? verantwoord, zegt hij er nog Heb je daar gegevens over? Ik zelf, ja. ja ik heb er. Uh, tenminste, ik, ik, ik, ja, ik heb ze medailles en ik heb ze secours in nou, we vlijf, gaan, thuis We hangen. gaan zo opgaan met wat je allemaal aan het verzamelen bent, want dat is ook een verhaal, apart ja, ja. natuurlijk. We gaan nog eventjes naar het Spaanse Kelmen. Ja. Weet je daarvan? Ja, zeg maar, het is zijn laatste profjaar geweest. En ik moet zeggen, veel mensen weten niet, maar hij heeft daar een vrij onbekende koers gewonnen. Dat was volgens mij een driedaagse koers. Daar won hij de proloog, zeg maar, of de tijdrit. Ja. Nou, dat was een specialisme natuurlijk. En uh, ja, toen heeft, dat was de laatste koers die hij heeft gewonnen. En dan gaan we naar het ploegleiderschap. Dat heeft hij ook gedaan. Ja, dat, uh, <laughs> dat was niet zo'n succes. Nee, dat was Kneterman die hem eruit knikkende. Eigenlijk wel, ja. Jammer is dat, hè? Ja. ja. Ja, dat is jammer. Vind je het niet vervelend om iedere keer over je pa te moeten praten? Nee, eigenlijk, kijk, het, is, het komt alleen zeg maar terug naar voren wanneer het wielrennen komt. En bepaalde koersen. Ja, en ik vind het wel leuk. Het is, je bent er trots op wat hij als renner heeft dat uh, zijn. gepresteerd. Ja, je, Daar mag je ook wel trots op zijn ook, natuurlijk. Wat ze mij vertellen is dat hij de beste tijdrijder van Nederland is. Nou, niet alleen van Nederland. Nou, in zijn periode was hij ja. gewoon de beste ter wereld. Maar het ja. is een moment. Maar van Nederland is hij gewoon echt de beste... Uh, alle tijden. Hij heeft er nu een die misschien in zijn buurt kan komen. Tom Dumoulin. Ik de hoop het. Fiets die goed hè? Ja. Die, die, die, die, dat, die wordt sowieso Olympisch kampioen. Ja, dat denk ik ook. Dus Zo jammer dat hij eruit is hè? Ja. Goed. dat ja. vind ik heel wel... jammer. Jouw vader won in 75. Hoentum den Henningertuorn. Ja, zijn enige klassieker. Ja. Maar hij heeft wel twee keer de Grand Prix de, de Nation gewonnen. 74, 75. Ja. Nou, dan ben je een baas hoor. En dat gold destijds als de officieuze ja, wereldkampioenschappen tijdrijden. Ja. Omdat dat onderdeel nog bestond op het Weyland. Hoeveel keer is die Nederlands kampioen te baan geweest? Hoe? Zover ik weet, uh, als amateur twee, drie keer. In de achtervolging. En ik denk als prof, uh, ja, ik kwam in totaal, ik denk nee, meer. Want het zijn andere onderdelen ook, scratch, ja, oh, ja, ja. en uh, ja. als achtervolging geloof uh -huh. zes keer uh, prof en uh, ik denk totaal 13 of 14 keer. Moet je nagaan. Ja, het is toch uh, klas hoor. En wat hij ook, ook gedaan heeft, hij heeft met Francesco Mozer samen gereden. Raffaele Dat is toch prachtig? Ja, Moest, toevallig moet zeggen, ik zeggen, uh, ik ben een paar maanden geleden ben ik op uitnodiging naar België geweest en heb ik met uh, Mozer en met Roger aan tafel gezeten. Wat leuk. Maar ik het zoek, vond het wel erg jammer, want de man die sprak geen twee woorden Engels. Mm -hmm. Dus er was wel echt een taalbarrière uh, kloof. Ja. Spreek jij geen Italiaans dan? ik <laughs> spreek geen Italiaans, <laughs> nee. Per kenel, per Twintig keer Nederlands kampioen, eerst in de acht van Kaan. Dat is ook een ding wat je natuurlijk oh. nooit vergeet, hè? Nee, dat is ook een verhaal apart, hoor. Ja, vertel. Ja, dan heeft hij volgens mij uh, tegen alle afspraken in uh, Jon van der Velden geklopt. Want die zou destijds uh, moeten winnen. Ja. Dus dan moet je nagaan, allemaal afgesproken uh, spellen al. Ja, maar dat is toch altijd, dat weet iedereen. Ja, kijk, ja, niet iedereen weet dat, toch? Hé, hey, jouw moeder, Lily, ja, die is ook, dat is echt ook een fenomeen in het wielrennen, hè? Ja, zij ging als klein meisje dus met opa mee op pad. En dan mocht ze echt naar de zesdaags en alles. En dan uh, laatst vertelden ze hem ook een verhaal. En dan kreeg ze gewoon een fiets. en dan ging ze gewoon buiten, waar het op dat moment gewoon was, gewoon rondfietsen. Ja. En dan praat je over... Uh, uh, Polen, of wat is het? Uh, Tsjechië, Duitsland. Uh, ja, schitterend. We gaan er zo even bellen. Even een uh, dubbel gesprek. is de volgende plaats van je. Dat je. Summary. That's life. That's life. That's what all the people say.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 Is En uh, that's life. Mooie, slide. gekozen door de gast van de Rob Schuifel. En dan de overkant die Klaas Kopen met zijn 85 jaar. Maar ze luisteren niet naar de muziek, ze zitten alleen maar over het fietsen te praten. <laughs> het leuke is dat toen Rob vanmorgen binnenkwam, ik zei, goh, wat lijkt jij op je vader. Maar hij riep gelijk, nou, ik, ik lijk ook op mijn moeder. Goedemorgen, Hilly. Goedemorgen. <laughs> Leuk is dat, hè, zo'n jongen gelijk over jou begint. Ja, natuurlijk. Ik ben hartstikke trots op, hè. Nou, dat kan ik me voorstellen. Eerlijk. Daar mag je ook wel trots op zijn. Eerlijk. Maar je kunt ook op jezelf trots zijn, want je bent eigenlijk weer helemaal terug in het wielrennen. Hè? Nou, helemaal is, is een groot woord, maar wel voor een groot gedeelte. En dat, dat heb ik ook voor Robert gedaan. Ja. Maar je bent ook bij het Zandvoorts Museum, heb ik begrepen. Ja. ja. Waar, waarom moeten mensen daar naartoe komen? Oh, we hebben nou een hele mooie tentoonstelling over het strand. En uh, het, is, het is een soort magisch iets. Er komen zoveel mensen op af en die vinden het allemaal ontzettend leuk. Dat is een aanrader. Ja, zeker weten. Rob vertelde me net dat hij gisteren 70 kilometer gefietst heeft. Klaas trouwens met zijn 85 jaar deed gisteren hetzelfde. Ze hebben niet samen gefietst hoor. Ze, ze groeten elkaar ja. niet eens, want ze zien elkaar <laughs> niet. Maar, zo hard gaan we. Wat wou jij tegen Rob zeggen <laughs> bij deze? Uh, over het wielrennen? ja. Nou ja, dat het een ontzettend mooie coureur is. Ik hoorde van mensen van... nou, ik zag iemand fietsen op de Zandvoortse Laan, en toen dacht ik, nou, ik zie Roy fietsen. Zelfde stijl. Dezelfde ja, fenomenale zit. Wat, uh, wat groter van boven dan Roy. Ja. ja. <lacht> en maar, een echte wielrenner die had tegen hem gezegd... als jij verder wil in wielrennen... moet je van boven wat minder worden. <lacht> ja, niet meer naar de sportschool. Ja, dat gaat hij niet doen, hoor. Nee, nee, nee, dat hoeft ook niet, toch? Het moet gewoon leuk blijven. En die retro rondes en al dat prachtige materiaal. En daar neemt hij zijn zus mee. Dus uh, het is gewoon ontzettend leuk wat hij doet. Ik vind het hartstikke leuk dat je even gesproken hebt, heel. heel. Oké, okay, nog, nog en, veel plezier uh, vandaag. Eerder. Ja, dankjewel. Nou, dat hebben we wel hoor met elkaar. Want we hebben natuurlijk het mooiste wel. onderwerp ter wereld: wielrennen. Ja. Mooier ja. kan het niet ja. zijn. Ja, ja oké. Okay, Ik wel. ga met Rob praten over uh, zijn verzamelingen. Dat hij alles okay. verzamelt over zijn vader. Dankjewel voor het bellen. Ja, maar goed, oké, okay, fijne dag. Nou, fijn jij ook, dag. Dat is leuk, hè? Ja. Grappig. Ja. je is ook een heerlijk mens, hè? Ja. Geweldig. Ja. Rob, je verzameling. Je verzamelt alles, althans probeert alles ja, te verzamelen. Ja, ja. Shirts, bekers. Het belangrijkste mis ik nog. Ja. De fiets. Vertel maar. Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet er drie. En uh, ja, het liefst wil ik er een hebben. Ja. Kopen, dat maakt me helemaal niks uit. Maar het allermooiste wat je kan hebben van een renner, hè, is een fiets. Want daar moet hij ten slotte op doen. En dit is een heel bijzondere, want... Niet alleen gemaakt door Jan Legrand. Trouwens, ook een fenomeen in ja. de fietswereld. Ja, absoluut. Maar ja, er zijn er drie gemaakt. En het gekke is, hij heeft zijn, zijn werelduurrecord erop gereden. Maar jij hebt geen fiets. Maar ze zijn er wel. Er is er één in Vlieland. Hoe komt die Klopt. daar nou? Ja, dat is ook een lang verhaal. Wat ik heb begrepen is dat Jan Legrand heeft gegeven aan een uh, journalist. die eigenlijk alleen maar over het uurrecord schrijft. Ron Kouwhoven. Ja. En die heeft hem uitgeleend aan een man op uh, Vlieland. En die heeft hem nu in zijn bezit. En, de, en die wil hem niet afstaan. Nou ja, goed, hij zou het overleggen en, en bespreken en ja, hij wil er op dat moment nog geen afstand van doen. Hij zei bel over een jaar maar weer terug. Nou, dat gaan we gewoon doen, hè? Ja, je blijft gewoon bellen. Zeker weten. Toevallig is er nou iemand anders mee bezig, dus, uh, en die zou maar binnen nu in twee weken terugbellen erover. Uh -huh. Dus ik hoop dat dat wat geworden. Maar ja, is. die is voor jou bezig. Ja. Oké. Okay. Je dat, hebt hulp van iemand? Ja, dat is de oud-directeur van Rally aan, aan Nederland geweest. Oh. Ja, dus die heeft wat meer connecties. En, uh, en die kan hem niet in Engeland weghalen? Want die wil nee, niet, daar heen. staat er dus dat ook een. Die komt nooit weg. Dat is uh, ja. natuurlijk een hele bijzondere fiets. Stel nou dat je je fiets krijgt, dan kan je ze langs het museum inrichten. Nou ja. Dat, dat, dat, dat kan ik lachen, denk ik. Maar uh, ja. het, is, het is echt meer voor mezelf gewoon. Maar heb je ook ooit eens met je moeder. Want die staat in dat museum. Het is wel hartstikke leuk om daar ja, een hoek, hoek rooie schijder te hebben? Het zou een keer kunnen. Ja, niet een keer. Gewoon. Voor... Nou, nah, niet standaard. Dat, dat, er zijn niet zoveel mensen zo gek met wie als ik. En ja, ik denk, ja, het is, het is... Ja, moet je dat nou zeggen? Het is, het is meer voor mezelf gewoon dat ik, uh, dat ik die spullen heb en bewaar. En ja, dat ik dat koester. Ja. Maar het zou een keer leuk zijn als een, als een project of, of een tentoonstelling. Hé, hey, en de derde fiets... Bij Jan Krijne in Bussen. hoe kan dat nou? Ja, dat, is, uh, dat, dat vind ik persoonlijk de mooiste fiets. Omdat daar is mijn vader als eerste wereldkampioen zeg maar, op geworden. En misschien wel een tweede keer. en meervoudig Nederlands kampioen. En het liefst, omdat hè, daar heeft mijn vader zelf het meest op gereden. Kijk, die, die werelduurrecordfiets, dat is een, een, een fiets voor een moment. Dat, dat, daar heeft hij misschien twee, drie weken op gekoerst en toen was het klaar. Ja. Bert Oosterbos is er nog wereldkampioen op geworden. Maar er zijn er twee, dus... Het kan op, op beide fietsen zijn geweest, dat weet je niet. En uh, ja, die fiets, ja, dat, dat, is, dat, was, dat was gewoon zijn, zijn, zijn karretje. Zo noemden die dat. En die heeft die uh, destijds een John Kreiner gegeven, uh, zeg maar, een soort van geruild, of, of, of, of ze hadden nog wat te goed van elkaar. En, ja. Maar die wil hem ook nog niet wegdoen. Maar ja, nou ja, John is niet meer een van de jongsten. Stel dat hij er niet meer is, krijg je hem dan wel? Dat, dat is dus ook nog maar een vraag. Kijk, als hij dat zo zegt, heb ik de vrede mee. Dan maakt het me niet uit. Hij ja. Is, is, ja, heb altijd goed voor mijn vader gezorgd. En, uh, hij, hij heeft altijd goed op het karretje gepast. Dus ja, ik, dan heb ik er vrede mee. Dan, dan, ja. Maar ja, wat, wat mooier als die fiets naar de zoon gaat van. Ja. Ja. Ja, ik vind het helemaal heel raar hoor. En het is ook best lastig om erover te praten. Want straks, straks word ik weer, zeg maar, om dat weer terug bij me. En dan, ja, weet je, dan bepest ik het misschien, zeg maar. Nee, doe maar niet. Nee. Nee, laten we maar weer naar muziek gaan luisteren. Lijkt me veel beter. Gentle in my mind. Maar ja, voor die mensen is het ook een verschrikkelijk bezit, natuurlijk. Het is dat door open en je path is om te me And It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds The ink stains that have dried upon some line That keeps you in the back roads by the rivers of my memory That keeps you ever gentle on my mind fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us And some other woman crying to her mama cause she turned and I was gone I still run in silence, tears of joy might stain my face Summer sun might burn me till I'm blind But not to where I cannot see you walking on the back roads By the rivers flowing gentle on my mind I dip my cup of soup back from the gurgling crackling cauldron In some train yard My beard a in coal pile And the dirty hat pulled low across my face cupped hands round a tin can I pretend I hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling ever gentle on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 ...by the rivers flowing gently on my mind. Een mooie uitgezochte plaats van Rob we, we gaan het niet meer hebben over het materiaal... ...maar als er mensen luisteren die spullen hebben van je vader... ze weten waar ze je kunnen vinden in Zandvoort. Ja, ja heel graag. We gaan terug naar de tour... Dromme journalisten en verslaggevers hebben in de loop der tijd... het wel en wee van de Tour de France beschreven. In de beginjaren was het verslaan van de ronde alleen weggelegd... voor de redacteuren van Lotto, een blad in Frankrijk. De Grange duldde geen andere journalisten in zijn wielenronde. Maar de vader van de Tour kon niet volhouden... en andere journalisten deden hun intreden. Later kwamen daar radio en televisie bij. Van de Franse televisie spreekt vooral de journalist Robert Chapat tot de verbeelding. Zelf oud toerrennen. Hij reed van 48 tot en met 52. Hij kon natuurlijk uitstekend verslag doen van zwoegende renners. En toen hij zelf nog actief rennen was. stond hij in het peloton ook bekend als de babbelair. Dat kon hij ook beter dan wielrennen. Want hoge ogen heeft hij in die toer nooit gegooid. In 50, 51 en 52 haalde hij zelfs de eindstreep niet. Zegt die naam Robert Chapat jou nog wat, Klaas? Nee, mij zegt het helemaal niks. Jou, gooi? Nee. Of Rob? Nee. Dat is totaal hoor. niet. Nee, nee, ja. nee, nee. Nou, voor, <laughs> voor mijn tijd. Voor de Fransen is het uh, een grootheid. Groter dan Jan cotard bij wijze van spreken. Ja. Laten we teruggaan naar de Tour, jongens. Na de ploegentijdrit... was het dus, waar nou Nibali trouwens... Nibali uh, de grootste verliezer was... waren er vier ploegen die opvielen. Hè? Tinkoff, Movistar, Sky en BMC. Allemaal wereldtoppers. De reden dat die zo goed zijn, die vier ploegen... is dat nou alleen geld... Nou, ja. Ja, jij ja, ja, ja, ja, maar. Ja, ja, ik moet zeggen, geld speelt natuurlijk een grote rol. Zeker in die wereld. Ja. Vooral in de verzorging en, en, en de nazorg en het materiaal. Ja, er komt zoveel bij kijken. En dat maakt echt het verschil. Uh, als je naar Vroom kijkt, hè, die heeft Keunig. Die heeft uh, uh, Roche. Richie Port, Thomas. Dat zijn vier renners die zelf kopman zouden kunnen zijn. En ja. de tour kunnen winnen. Daarom gaat Ritchie ook weg. Met ja. de meer in zit voor hem. Ja. En maar dat vind ik dus ook met, met, met Gezink. Ja, ja, ik moet zeggen, vroeger was de Rabobank uh, tevreden als je, als, je, als je top 10 zou rijden bij de tour. Ja, alleen de winnaar telt. En ja, ik, ik hoor het ook, zeg maar dat, ja, misschien is het goed voor zo'n jongen om het ergens anders op te zoeken. Dat hij toch veel beter wordt begeleid. En, en anders Het is, het is ja. In het buitenland is het het toch, toch een hoger niveau dan in Nederland. Ja. Het schijnt dat hij naar BMC gaat. Dat zou mooi zijn. Want? Dan kunnen ze echt een mooie ploeg om omheen ja, bouwen. Dat hebben ze nu al. Hè? En ja, daar zit er veel meer in. Ik zie in hem een winnaar. Ik bedoel, als je zo op kop kunt rijden... de dag... en dat tempo aan kunt houden... en bepalen wie er gaan en niet gaan... en in dat tempo terug naar uitlopers... dan ben je de, echt, dan ben je de kampioen. Ja, ik moet zeggen, hij heeft nog niet heel veel gepresteerd in zijn carrière. Maar ja, uh, dat soort renners, zijn, zijn ze, wanneer ze ouder worden, kunnen ze nog steeds een ronde winnen. Kijk naar Chris Horner. Ik geloof dat hij 40 was, dat hij de wel te is. Dat is ja. toch bizar? Ja, ja nou, ik moet zeggen, ik, ik denk dat er op, op lange termijn nog wel wat in zit voor hem. Plaats, het grote uh, uh, succes van Froome, dankt hij aan het vermogen dat hij trapt. Ja. ja, als je hem ziet fietsen, denk je, oh, die komt uit een hongerwinter. Ja. ja. Afvallen, afvallen, afvallen, want hoe lager je gewicht, hoe groter je wattage. Kan je dat uitleggen? En verzet je ook natuurlijk wat hij trapt. Ja, maar kan je het uitleggen? Nee, ik zou het niet weten. Rob? Ja, ik vind het, ik, toevallig heb ik het na twee keer gelezen, gisteren. Maar uh, ja, het is, het is die, die beredenering en alles erachter, jongen. Het is, het is, ja. ja, ik vind het heel raar hoor. Het is, het is, ik snap dat je des te lichter bent dat je makkelijk kan klimmen. He, want je hoeft dat gewicht niet meer naar boven te dragen. Maar dat je, dat je zo sterk vermagerd bent. En, en ja, er zitten geen reserves meer op. Het is, dus, dus, dus, dus, ik denk dat hij straks gewoon maanden moet bijkomen hiervan. <laughs> ja. Nou hoor ik die, die, die verslaggevers, die Herbert Dijkstra en uh, de Maarten de Groot. Die horen constant bij vroem praten over het koffiemollentje. Ja, wat is dat? Nou, dat is, dat is het een lichte verzetje wat hij ja, trapt. Het hele lichte verzetje. Oké, okay, dat heet het koffiemollentje. Ja, ja, dat noemen ze zo. Okay. Ja. Maar. En als je dan heel zwaar trapt, is het een sensee, joh. Of zo? <laughs> maar wat wel opmerkelijk is, is natuurlijk dat Vroom het gekst van de 189 uh, op de fiets zit. Ja, ja Dat maar... houdinkje, dat is de armpjes wijd. Hark, weer zeggen ze. Ja, maar, maar... ja vergeet Mollema niet natuurlijk, hè. Ja, die, die gekst op de fiets zitten. Uh, dat is die dikke kont van hem, die heen en weer gaat. Zijn dus maar... hele lijf gaat heen en ja, weer. Ja, die, die waggelt naar boven. ja. Wat er uh, gebeurde met Geesink, in tegenstelling tot wat jij zei, Rob. In de eerste negen etappes ze die bij de beste 30. Dat is in de laatste tien jaar slechts één man gelukt. Weet je wie? Nou, Cadel Evans. Oh, echt? Ja, dat is toch opmerkelijk? En... Ja, het is, het is voor dit jaar vind ik hem echt bijzonder goed, gewoon. Ja. En het is, hij komt wel ergens van terug. Nou, absoluut. Maar ik, ik heb hem ook nog nooit zo fris uit zijn ogen gezien. Ja, dat zei jij ook, hè? Jij, jij, Precies, ik heb hem nog nooit zo gezien. En ook, naast... ja, ook, na, ook na de koers? Ja, als je geïnterviewd wordt, ja. wordt, je ziet hoe hij erbij staat. Gewoon fris en fruit. dus er zit wel wat in. Maar ja, een eerste plaats en een top 3, denk ik eerlijk gezegd niet. Nee. Nou, ik weet het niet. Ik, de, ik heb nog steeds maar het idee dat het... Nou, ik, ik hoop eerlijk gezegd dat hij een mooie etappe wint. Ja, maar dan staat hij ook gelijk omhoog. Ja, dan, dan gaat ook, schiet <laughs> hij schiet schiet gelijk omhoog ook. Ja. Vreselijk nieuws op de rustdag. Ivan Basso. Ja. Die is toch. Dat ik, die ja. is niet door, door dat op die stangvallen ge, gekomen hoor. Dat had, nee, nee, dat, dat had hij al. Dat komt dat, dat, dat, dat, dat, nee, dat niet met één dag zal ik maar zeggen. Nee. Maar misschien is het een geluk voor hem. Ja, geluk bij ongeluk. Want anders was hij er nooit achter gekomen. Nee. Ja, of ongeluk bij ongeluk. Ja. ja. Maar het is wel triest natuurlijk hè? Het is heel, ja, prisch, het is heel triest. Ja, heel triest. Trouwens, ik vond het ook zielig dat Lars, Lars Boom, moest uitvallen. De snelste man ooit, 109 km per uur, toen maar. Maar die, die werd ziek. Ja, hij begon al niet zo fris als je, als je die cortisolwaarde ja, uh, ja. moet geloven. Maar en... moet je dat nou combineren? Is het die, die cortisolwaarde geweest? Nou ja, ja je, je, je bent sneller vatbaar voor, ja. voor uh, ja, het, is het immuunsysteem. En, uh, ja, het zit niet goed, zeg maar. Er zijn er trouwens veel zieken in deze tour. Ook in zijn ploeg dus ook, hè? Ja, en dat is niet toevallig, denk ik. Want, nogmaals, we gaan terug naar dat afvallen. Iedereen moet zo licht mogelijk worden. Je bent sneller vatbaar, hè? Je is. Ja, ja, zo is ja. dat. Ja. Daarom ben ik altijd opgewicht. <laughs> Hebben jullie Marijn uh, uh, Zeeman gezien... met de reactie op die prestatie van, uh, van Robert Geesink? Nee. is dus een ploegleider, hè? Stond wat te huilen, joh. Ja, ja, dat, oh, ja, ja, ja, dat ja, ja, interview je ja, ja. achteraf. Ja, ja, dat, ja. Ja, ik wil zeggen. Nee, ik vind dat schitterend. Sport is ja, emotie. Ja, maar emotie, dat, dat ja, is en, het uh, ook. Het is ja, heel mooi. Ik zal je wat bekennen toen Joop Zoetemelk kampioen werd. En Harry Jansen deed dat verslag, hè? Ik zat naast hem, ik kreeg absoluut geen kans om iets te zeggen. Maar ik heb ook zitten janken, Ja, maar, dat, maar het is toch ook helemaal is, niet, hè? Uh, nee, nee. dat, is, dat is, maar Je bent bij. de hele dag met zo'n koers bezig. Ja. Je ziet iedere trap, je volgt alles. En dan komt hij daar, jongen. Dat is, ja, vergeet ik nooit meer. Trouwens, tour toeroverwinning vergeet ik ook nooit meer. Dat zijn allemaal emotionele momenten. Ik heb de Ronde van Israël met Jan Jansen gereden. Dat heb je verteld. Vertel ja. eens wat, hoe, hoe dat ging dan. Ja, dat zijn dan uh, buitenlandse toertochten. Dat is een meerdaagse, westrijd, een meerdaagse tocht. En uh, daar hadden ze een paar grote mannen voor gevraagd. Onder andere Jan Jansen, Gerrit Bontekoe. Misschien ook nog ja, wel bekend. Ja, ja. En uh, nou, dat is elke dag een afstand rijden van 150 tot 200 kilometer. Ook door de Negervoestein. Helemaal naar Eilat toe geweest en zo. Leuk man. Ja, het is een geweldige, geweldige ervaring geweest. En Jan is een geweldige prater. Een heerlijke kerel ook. Ja. ja. Terug even naar, naar uh, Robert Geestink. Uh, de condor van Varscheveld. Hij is terug. Vind ik. Ja. Jawel, hij is terug als hij er nog nooit geweest is. Zoals hij nog nooit geweest ja. is. Maar ja, als je weet wat er ook allemaal gebeurd is... Ja. De vader verloren, zijn been gebroken, uh, 26 keer gevallen... hartoperatie gekregen, complicaties met zijn vrouw die zwanger was... zoontje het ziekenhuis in, in ja. knie kapot. Je zal het op je weg krijgen. Ja. En dan gisteren als enige een lekker band. Ja. Mr. Pech. Je nou, zou zeggen hij is voor het ongeluk geboren. Nou, ja. De, ja, maar ik vind het toch... De condor, het is triest, het is heel triest. De Condor heel, heel, op ja. Varseveld. En, en zeker zoals gisteren. Een plaat.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 Ja, toch onder de plaat wordt er weer gepraat over de verdoemenis in het wielrennen, de doping. Maar, vertel maar op, want we zijn het allemaal met elkaar eens. Er wordt nog steeds gebruikt. Ja, er wordt nog steeds gebruikt. Maar ja goed, uh, je kan niet uh, de ronde van uh, Frankrijk op een bordje spaghetti winnen. Nee. Dat bestaat niet. Zeker je... niet als je ziet hoe de jongens, die, die, die hebben geen reserves. Dus waar halen je de energie vandaan? De artsen zijn dus heel belangrijk. Ja. Nou als je dat dan weet, kun je het net zo goed vrijgeven. Dan ben je af van het gezeur. Nou ja goed, uh, ja. Dat, dat mag dan ook weer niet hè. Nou, het, is, het, is, het is iets wat je, ja, hoe moet je het zeggen? Het is, uh, je praat over een hemokrietwaarde. En alles daar, daar aan kan je doen. En de supplementen vandaag de dag is niet wat je vroeger had. Dus het, het hoeft niet, het kan. Maar ja. Heb jij al eens wat gebruikt, Klaas? Nee. Ik heb er ook nooit naar gefietst. <lacht> nee, nee, dat geloof ik. Nee. nee, nee. Maar dat wil niet zeggen dat er in mijn tijd niet gebruikt werd. Ik heb van 50 tot 455 heb ik gefietst. Maar ik was met een paar kameraden uit Haarlem. zat in de kampioen in Haarlem. En wij hadden dat het motto. We konden harder lachen als fietsen. En dat vonden wij ook wat waard natuurlijk. Hè. Maar er werd gebruikt. Ja, en als je nou weet Want je had, dat die... je had in, in Velsen-Noord. Had je Dr. Roling zitten. Ja. Nou die was al als de bonte hond bekend. Onder de, onder de coureurs. Ja. Gisteren was er over doping gesproken. Eén man die meer aandacht trok. Dan alle renners die in de Tour meereden. Vinden jullie daarvan? Amsterdam, heb ik het over. Ja. ja, goed, het is, ik kan niet zeggen die heeft het uitgevonden, maar uh, voor zijn tijd werd het al gebruikt. Ja. En er wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. En ja, goed, uh, als je niet gepakt hebt, word je niet gepakt. Dat is ook de kunst. André Jansen, een van de grootste wielenpromotors uh, in Nederland, die heeft uh, een, uh, een site is die begonnen. Pardon voor Amsterdam. Kun jij mij bellen, Ruud? Ik leg het nummer bij je, bij, bij je neer. Dan gaan we eventjes met uh, André Jansen praten. Ja. Uh, het gekke vind ik dat, dat hij is dus een zeven toer overwinning geraakt. Vind ik ook niet terecht hoor. is absoluut niet terecht, want alle andere winnaars. Uh, ook de hele top 10 of 15 heeft gepakt. Ja. Ja, uh, je moet er nog steeds vertrainen, je moet het nog steeds zelf doen. Je eh, de absoluut. ben erop, dus... En van een paar van de Schilleboer maak je geen rempaard. Zo is het ook. En, en in 56, als dan de, de, de, de uitslag van de toer, van de eindtoer. Er zou op plaats 8 Evans staan. Want die zou dan niet gebruikt hebben, de rest allemaal wel. Maar nou, waar ben je dan mee bezig? Kan je ja. iedere toer overwinnen? Kan je er wel afhalen? Nee. Ja. Ja, nee, ik vind het echt uh, heel hypocriet. Ja. Maar zou er, zou er een mogelijkheid zijn dat die, UC, uh, die UCI um, zijn, zijn overwinningen terug heeft? Ik niet. Het, weet ik uh, het niet. Hoor. Nee, ik niet hoor. Daar komen ze nooit meer op terug. Want heb je gehoord hoe gisteren de voorzitter reageerde? Omdat Dat uh, hij in Frankrijk een oh. rondje rijdt. Ja, be belachelijk. Nog voor het goede doel ook nog. Ja, voor het goede ja. doel ook nog, ja. ja hij dus mag wat hem... zelf ook heeft gehad. Ja, ik vind het bizar. En uh, zes ton hadden ze gisteren al binnen ja. aan, aan ponden. Een ja. Kort een miljoen. Dat is toch geweldig? Ik bedoel, die man laat, laat hem zich inzetten voor die, voor die kankerbestrijding. Ja. Ja, wat ik wel vond. Hij is, hij is, kijk, het mag ook wel hoor. Als je zeven toeren overwinning hebt uh, behaald. Maar hij is, hij is heel arrogant. Ja, en? en zo kwam hij ook over. En, Kijk, dan, dan roep je het een beetje over jezelf af. Dat vind ik dan wel. Maar ja, goed, wat ik zeg, je mag het als je zeven toeren overwinning hebt gehaald. Maar de arrogantie die heeft ook meegewerkt aan het halen van zeven overwinningen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk, het ook. Je moet een bepaald karakter die hebben je moet dat te, te kunnen. Anders gaat het ja. niet. Ja. Ja. Oké, okay, we zijn bijna aan het uh, eind van het eerste uur. Het gaat hard, hè jongens, als ja. je over uh, iets moois praat. Want dat wielrennen is natuurlijk schitterend. Vooral deze toer. Ik vind deze tour een van de mooiste die ik heb. Ik vind hem geweldig goed. Ik, ha, ik moet... Persoonlijk zeggen, het mooiste wat ik de laatste jaren gezien heb qua rondes... is de Vuelta met, met ja. Contador en Rodriguez. Ja, dat, dat steekspel, dat, dat elkaar helemaal kapot demoreren. Dat vond ik echt een van de mooiste uh, tours in jaren. Je hebt nu de naam genoemd, maar twee overwinningen in je en Gisteren. Dat, en de manier waarop ja, echt. dat kleine, frelle lichaamje heen ja Schitterend. Oké, okay, we gaan eruit met muziek. Ruud, heel graag.